Uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS John ABO-opleiding. Vinden maar moeilijk werk. Bijna driekwart van de HBO'ers volgt een studie met ongunstige of slechte vooruitzichten op een baan. Dat blijkt uit de jaarlijkse keuzegids HBO. De minste kansen op een baan maken studenten van studierichtingen als informatica, bedrijfskunde, fysiotherapie, toerisme en communicatie. Die opleidingen zijn populair. En er is dus veel concurrentie tussen de afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Mensen met een opleiding voor medisch laborant, scheikundigen en werktuigbouwkundigen hebben wel goed zicht op een baan. Een delegatie van Koerden praat vanochtend met Kamerleden over ingrijpen tegen IS. Gisteravond drongen ongeveer 100 Koerden het gebouw van de Tweede Kamer binnen. Ze vinden dat de internationale coalitie, waar Nederland deel van uitmaakt, meer moet doen om de opmars van terreurgroep IS te stoppen. Kamervoorzitter van Miltenburg en SP-kamerlid van Bommel spraken de betogers toe. En vanochtend is er dus een gesprek. Ook op andere plaatsen in Europa waren er betogingen van Koerden. Premier Rutte moet meer duidelijkheid geven over de kosten van het koninklijk huis, dat vindt de Tweede Kamer. Er was de laatste tijd veel te doen over onder meer de beveiliging van de vakantievilla van de koning en over zijn tijdelijke werkruimte. Het stoort veel partijen dat zulke berichten via de media naar buiten komen. Als de koning onderwerp is van ophef maakt dat het koningschap kwetsbaar, zeggen ze. Ook vinden ze dat de koning best op de kleintjes mag letten. Onderzoekers van politie slagen er niet in om de monstertruck die in Haaksbergen op het publiek inreed te starten. Dat zei de advocaat van de truckchauffeur in het tv-programma Pauw. De politie wil weten of er een defect was aan bijvoorbeeld de rem of het gaspedaal, maar krijgt de wagen niet aan de praat. Volgens de advocaat kan in het uiterste geval de chauffeur zelf de truck starten, maar dat is in Nederlandse politieonderzoek niet gebruikelijk. Het weer. De regen trekt weg over het noordoosten, daarna wat zon... maar vanmiddag weer buien, mogelijk met onweer. Het waait aan zee hard tot stormachtig en het wordt 15 tot 17 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 richting Amsterdam... tussen Hoeverlaken en Eén 4 kilometer... tussen Blarikum en Muiderberg, 6 op de A4, hoofdlied vlaardingen voor Ktoop in Ketelplein, 6 kilometer... Op de A7 richting Zaandam van Wormer 10 kilometer. Op de A9 tussen Beverwijk en Badvoerdorp 7. De A12 naar Utrecht verknopen Dunette net de 5 kilometer na een ongeluk. De A15 Gorkum Rotterdam behardingsveld dam 5. Richting Europoort op de A15 verknoppen bij de Lux 4 kilometer. A16 Breda Rotterdam verknoppen de Brechtseplein 12 kilometer na een ongeluk op de A20. Richting Gouda op de A20 het knopen het de Brechtseplein 8 kilometer. En daar is één rijstrook dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam centrum 8 kilometer. De A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5. A27 Almere-Utrecht voor Beeldhoven 5 kilometer. En op de N57 Brouwersdam-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 4 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 van Michael Jackson, hoor je zijn single of de rol van de gelijknamige LP. Het is acht over twee. een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zondag. Zandvoort en omgeving, we zijn er weer tussen twee en vijf. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob, daar waren we weer. Jazeker, en het, het zonnetje schijnt weer. Het hè? zonnetje schijnt, maar het is iets frisser dan gisteren... maar het lijkt me prachtig weer om even een lekker frisse neus te gaan halen. Wel een jasje meenemen? Wel een jasje meenemen, geen parapluutje, maar wel een jasje.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 Hoe laat zijn jullie vanmorgen begonnen, Robin? Uh, wij zelf waren er al om negen uur. <laughs> maar de, de kandidaten waren er uh, even voor elf. En uh, we zijn rond de klok van elf zijn we gestart. Dat, en het is een, een komen en gaan. Dat, uh, iedereen ja, die loopt lekker naar binnen. En, uh, ja, het is de hele dag wel een beetje uh, druk, maak het zo stellen. Helemaal leuk. En dan zie ik, uh, de, zoals je net al vertelde, hele div diversiteit aan activiteiten. Maar uh, dat, heeft, dat, dat heeft niks met auto's te maken.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 Jeffrey Craven en Promise Me. CFM heeft trouwens een nieuwe website. leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zifmzandvoort.nl Het bekijken zeker de moeite waard. Kijk op www.zifmzandvoort.nl Maar de Eurypics and Sisters are doing it for themselves. Het is vijf minuten voor half drie geworden bij Salford op zondag. Nogmaals een hele goede middag. Het zonnetje schijnt best wel lekker hier in Salvoort. Ja, de temperatuur valt een beetje tegen, maar goed. Daar hoor je ze eigenlijk alles over in het CFM weerbericht om half drie.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 Reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM Zalvoort. En ook lekkere muziek onderweg, waaronder deze. Hier is Prayer in yeah, Sea. ...waar een paard van dit moment. Dat was Lilywood en the Prick and Prayer in C, Uiteraard in de Robin Schulz remix. Het is tijd voor de Eredivisie. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden... ...die vanaf vrijdag gespeeld zijn, Obeltjan. Dan beginnen we op de vrijdagavond. Vitesse ontving thuis ADO Den Haag. Nou, het was een doelpuntenverstein. Vitesse versloeg ADO Den Haag met maar liefst 6.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 En dan eh, AZ tegen FC Twente, ook daar 0 tegen 0. En dan om kwart voor vijf krijgen we de kapper van de dag. Ajax ontvangt thuis niemand minder dan Pech Zwolle. Oeh, spannend hoor. Nou, die wedstrijd eh, gaan we nog wel even volgen, hè? in Een kwartier eh, in dit programma, maar daarna ook nog wel, toch, Albert John? Zeker weten. Zeker weten. We houden de visie ook in het volgende uur van dit programma voor je in de gaten. Hier is Shirley Roth en in The Evening...